dag reden ze naar Den Haag. Zijn schoonmoeder zat voor zich uit te kijken, half afgewend van de vrouw die naast haar zat, alsof ze haar niet wilde zien. In het café waren de stoelen en tafels in rijen gezet, met daarvoor een microfoon. Waar de blanke op de duinen schittert in de zonnegloed, en de Noordzee vriendelijk bruisend Nederland. Mijn ik heb lief mijn nederland. Ik heb een lief mijn nederland. In mijn nederland. lief mijn nederland. Ik heb u lief mijn nederland. nederland. nederland. Niettemin was het een geslaagde middag. Liever her-Gunter-man. Kunt u vervolgens de stoep niet schoonhouden met dit weer? Uh, uh, uh, wat was dat? Uh, uh, dag, jij? Heen. Ik geloof dat dat Joop was, tegen een Wigbold. Die man die blijft uh, allemaal zo'n luie krent zitten... in plaats dat hij de stoep schoonmaakt met die gladheid. Oh. Je bent gevallen. Ja, natuurlijk. Laat hij zijn werk eens doen in plaats van romannetjes te lezen. <lacht> oh. Ja, heen. Uh, Heb je even tijd? Tuurlijk, ga je... Het... In de tijd is besloten dat wij samen de hoofdredactie van het bulletin zouden vormen. Mm -hmm. Maar ik wou er eigenlijk wel van af, als dat kan. Waarom? Op advies van mijn huisarts. Zoveel werk is dat toch niet? Het is meer de belasting. Mm -hmm. Ik blijf natuurlijk wel gewoon meewerken, maar dan net als de anderen. Ik begrijp het. En wanneer wij dat dan laten ingaan? Meteen maar. Als je daar geen bezwaar tegen hebt. Dat moet er maar, dan zullen we dat op de eerstvolgende afdelingsvergadering meedelen. Weten jouw mensen het al? Ik wou het eerst met jou bespreken. Nou, doe dat dan wel, zodat ze eventueel op de volgende vergadering op kunnen reageren. Of wij een ander in jouw plaats hebben voor het muziekarchief. He? Ik zou eigenlijk niet weten wie. We kunnen even moeilijk boven de anderen aanstellen. Nee, dat dacht ik ook niet. Dan zal ik het meedelen. Dag Lien. Dag Maarten. Oh, dag Karing. Dag Lien. Ik zag je niet... Dus het is wel goed zo. Ja, natuurlijk is het goed. Mevrouw de Nooyer was opgetogen over de samenkomst in Münster met u en uw studenten. Ze heeft u dat al geschreven. Ze heeft mij bovendien uw verzoek overgebracht om nader te worden ingelicht over mijn broodonderzoek. Denk je er nog om, om die brief aan Güntherman te schrijven? Daar ben ik net mee bezig. Dag Sien. Oh, goed. dag Maarten. Uh, dan heb ik niets gezegd. En dringt er zojuist bij mij op aan dat ik u schrijf voor het maken van een afspraak. Dat ik daarmee een paar weken gewacht heb, komt omdat ik mijn broodonderzoek nog steeds niet heb kunnen hervatten. Ik heb er nu al drie jaar niet of nauwelijks meer aan kunnen werken en ben veel vergeten. Het is mijn bedoeling, dat gaat, om het na het congres ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Zijner weer op te vatten. Zwiers is dood. Zwiers? Onze vader, behuwdvader, vader, grootvader, om en oud om Jan Zwiers. In de leeftijd van 92 jaar. Daar moeten we naartoe. Had. Um, woensdag. Donderdag hebben we wetenschapscommissie, morgen moet ik naar Arnhem. Het is de enige dag dat ik kan. Jij kunt ook. Ik hou wel. Dan gaan we samen. Ik vond dat de aardigste man. Met weg Ja. En het liefst zou ik dan ook pas daarna, dus in mei, een dag naar Münster komen. Uh, Ad, Jaring wil niet langer hoofdredacteur zijn. Waarom oh, niet? Op advies van zijn huisarts. Okay. Hij zal wel vinden dat hij voor paal slaat. Dat, dat ligt ik. dan toch aan zelf. Daarom. Als u daar geen andere reden voor hebt dan mij een reis te besparen... Goedemorgen. Dag, dag. Geert heeft blazen. Hij heeft vrijdag zijn boek gebracht. Volkscultuur van Nederland. A. Blazer. Heb je het al gelezen? Ja, hier en daar. En? Het is verschrikkelijk, natuurlijk. Die indruk heb ik ook. Navertelde oude koek. Alblas heeft het manuscript gelezen. Ja. <lacht> Alblas. <lacht> Volgende bladzijde. hij. Hij bedankt ons ook nog. <lacht> Genant. Hij spelt de naam van ons bureau nog verkeerd ook, het AP Besta instituut <laughs> ja, Zou dat niet met opzet zijn? Niet onmogelijk. Wil jij het aankondigen? Ik. Ik doe het niet. Jij bent ook antropoloog. Zet jij maar op zijn nummer. Ik weet niet of ik dat wel durf. Tuurlijk durf je dat. Nou, dat weet ik niet. Probeer het. En mag nog even, ik heb nog iets met je te bespreken, ga even zitten. Ik heb donderdag een gesprek met Carla gehad. Ze zei dat jij er geen inzage wilt geven in de gegevens die je over het carnaval in Den Bosch verzameld hebt. Is dat zo? Ja. Ik vond eigenlijk dat ik die niet hoeven af te staan omdat ik die zelf verzameld heb. Tuurlijk moet je die afstaan. Jullie doen dat onderzoek toch samen. Dat zou betekenen dat ik voor haar gewerkt heb in plaats van zijn voor mij. Iedereen werkt hier voor iedereen. Bart, Ad en ik hebben acht of tien jaar lang fiches gemaakt. Die gebruiken jullie toch ook? Maar dat was niet voor een onderzoek. Maakt geen verschil. De gegevens die we hier verzamelen zijn van ons allemaal. Het is ons belang dat alles wat uit de afdeling komt zo goed mogelijk is. Dus geef er die gegevens maar. Hm? Ik zal het doen. Die man kan alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar het zal hem nooit iets opleveren. Dan geef ik de voorkeur aan Münster. Ik heb niet veel meer te bieden dan dat kaarten... en ik zou me onbehagelijk voelen als drie of vier mensen... daarvoor helemaal uit Münster naar Amsterdam zouden komen. Bovendien kan ik, als we niet te laat ophouden... dezelfde avond weer terug, zodat de reis nauwelijks ingrijpt in mijn agenda. Met vriendelijke groet en koning. Hallo. Dag, Jitsken. Hallo. Hij nou, heeft Wichtbold alweer de koffie genomen? Is dat toch een klier? Wat is hij nou weer voor argument? Dat zijn filter door die ideële koffie verstopt raakt. Kan dat? Dan moet hij gewoon een grove vermaling vragen of een andere filter gebruiken. Ik ga wel even met hem praten. Graag. Meneer Wichbold, ik hoor dat er weer problemen zijn met de ideële koffie. Dat hebt u zeker van Van der Nakken. Wat zijn dat voor problemen? Hij verstopt mijn filter. En waarom vraagt u dan geen grovere maling? Weet u hoe lang dat duurt? Hoe zou ik dat weten? Als ik hem nou bestel, dan heb ik hem de volgende week. En als u hem haalt? Doet u dat? U haalt de DE-koffie toch ook? Ja, om de hoek bij de melkboer. En waar is dit dan? Dat weet ik niet. Ergens op de keizersgracht, geloof ik. Dan zal ik zorgen dat een van ons hem het haalt. Volgens Wichpold duurt het een week voor die een bestelling in huis heeft. Kan dat? Ze bezorgen één keer per week. En als we het voor het dan halen? Ik wil het wel halen. Laten we dat dan afspreken. En als hij het dan toch bij de melkboer haalt? Zou tegen Bavelaar zeggen dat jij voor het dan over de voorraad gaat. Goed? Goed. Ha, Mark. Hm? Jaring wil niet langer hoofdredacteur zijn. Dan ben je nu alleen de baas. Gefeliciteerd. Ja. Ik ben achteraf eigenlijk heel boos over de aanval van die schoolfrik... de vorige week bij de voortgangsrapportage op mijn onderzoek. En ik neem jou kwalijk dat je me niet beter verdedigd hebt. Ik denk er dan ook over om daar niet meer aan mee te doen. In de eerste plaats vind ik natuurlijk dat je jezelf moet verdedigen... maar bovendien had Sien niet helemaal ongelijk. Jouw onderzoek heeft weinig raakpunten met ons vak. Het is mentaliteitsgeschiedenis... Het gaat dan over de verschillen tussen de opvattingen van de verschillende sociale groepen in de middeleeuwen... over bezit en macht en dergelijke, maar het gaat niet over hun traditioneel gedrag. En dat is ons terrein. Dan zou je de grenzen maar eens wat ruimer moeten trekken. Dat probeer ik ook, maar ik kan ze nooit zo ruim trekken dat niemand meer begrijpt waarmee we bezig zijn. Als het een grabbelton wordt, leg je een tijdbom onder de afdeling. Dat zien daar bang voor is, kan ik begrijpen. Ik zie het alleen maar als frikkigheid. Binnen de afdeling zijn Sien en jij uitersten. Sien is extreem orthodox, jij bent extreem liberaal. Als we Sien zouden volgen, zouden we binnen de kortste keren verschrompelen tot een heel klein gebied met starre grenzen. Als we jou volgen, zou iedereen zijn gang gaan en dan verliezen we onze identiteit. Zo so wat? Dan kunnen ze ons bij de eerste de beste bezuiniging opheffen. Ik geloof daar niet in hoor, zolang we maar kwaliteit leveren. Ik geloof daar dus wel in. En ik ben daar ook verantwoordelijk voor. Het enige argument dat ik heb... is dat jouw onderzoek voor ons waarde heeft... als verkenning van de grenzen van het vak. En zo heb ik het tenslotte ook verdedigd. Ja. Je zult je toch enigszins aan de afdeling moeten aanpassen, Mark. Je ja. doet ook al niet mee met de gewone werkzaamheden. Je kunt niet alleen de voordelen hebben. Ja. Hebt u nog een kop koffie voor me, meneer Wichtel? Tjitske van een akker zal het voortaan voor... De koffie zorgen. En hoe weet ze dan wanneer ik dat nodig heb? Dat hoort ze van u, maar ze zal er zelf ook wel op letten. Nou, ik moet het nog zien. Ik maak me er geen ogenblik zorgen over. Dag, Frits. Hallo. Wat zei de dokter? Hij was wel tevreden. Mooi. Hoe gaat het nou eigenlijk met het onderzoek van jou? Vorige week hebben ze mijn maag onderzocht met een scanner. Niks gevonden. Je maag. Ze dachten aan een lek tussen een slokduim en een maag, waardoor de maagsap in een keel zou komen. En hm. uh, uh, uh, uh, deze week krijg ik bronchoscopie. Dat heb ik ook gehad. Hoe is dat? Dan hm. stoppen ze een buis in je longen en daar kijken ze door. Vervelend. Nogal... ...ze hebben bij mij die ziekte van Boek ontdekt. Misschien ah. heb je ook wel de ziekte van Boek. Dat zou wel gek zijn. Of is het besmettelijk? Ze zeggen het maar niet. Nee. Heb jij wel eens een zo'n scanner gezet, hè? Nee. Hoe is dat? Eigenwaardig. Uh, het is een soort buis die ze alle kanten op kunnen draaien... Uh, <laughs> ...om te zien of mijn maag lekte... ...hebben ze me <laughs> op mijn kop gezet. Het <laughs> Ze net kinderen. Ik bedoel nu hun intellectuele niveau. Ja, dat denk ik ook wel eens. Dat is goed dat je zie. Nee. Hey. Ga maar weer eens aan het werk. Kun je niet eens tegen Jantje zeggen... ...dat ze zich wat minder bureaucratisch opstelt? Wat is er aan de hand? Ik heb er gezegd dat ik mijn uurloon te hoog vind, maar ze weigert het gewoon om er iets aan te doen. Daar heeft ze het met me over gehad, maar dat kan niet, omdat het een minimumloon is. Dat mag ze niet beneden. Maar, maar, maar neem me niet kwalijk. Ik vind dat te gek voor woorden. Dat zijn nou eenmaal regels. Als ze die overtreedt, krijgt ze gelazen geluid met het hoofdbureau en het hoofdbureau weer met de vakbeweging. M maar dat kan toch nooit een reden zijn om mensen meer te geven dan waarop ze naar hun... Eigen overtuiging recht hebben. Nee, maar het is toch ook heel gemakkelijk op te lossen. Dan declareer je, je gewoon voor minder uren. Dus je wilt wel dat ik de regels overtreed. Dat dus hoeft niet. Het is alleen in deze omstandigheden de enige mogelijkheid. Hoeft nee, dan is het goed. Ja. Als je dat maar inziet.